11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mensen die gaan scheiden maken vaak onnodig veel fouten in hun belastingaangifte... zegt de Belastingdienst. Die leiden vaak tot flinke naheffingen die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Het gaat vooral fout bij een eigen huis. Ex-partners trekken vaak allebei de volledige hypotheekrente af... terwijl dat niet mag. Ook met de toeslag voor kinderopvang gaat het vaak mis. Die mag pas worden aangevraagd als er een co-ouderschapsregeling is. Maandag begint de Belastingdienst met een speciale voorlichtingscampagne... over met een checklist, zodat mensen kunnen zien wat ze moeten regelen. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft justitie in Spanje gevraagd... om een nieuw onderzoek naar de dood van een Nederlander in Joret de Mar. Spanje oordeelde in eerste instantie dat de dood van de 21-jarige Davy de Koster een ongeluk was. De Koster uit Haarlem viel vorige maand van een muur en dat was volgens Spanje de doodsoorzaak. Volgens het Nederlands OM zijn er aanwijzingen dat er geweld is gebruikt. Zo wijst het OM op een autopsierapport van een Nederlands forensisch patholoog en op publicaties in de media. Daarin zeggen getuigen dat de Koster werd geslagen. Rond de G7-top in Zuid-Frankrijk zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Er zijn 13.000 politiemensen op de been. Het leger patrouilleert op zee en in de lucht. Alleen in buurgemeenten van Biarritz mag worden gedemonstreerd. Bij protesten zijn gisteravond 17 mensen aangehouden. Een aantal agenten en betogers raakten gewond. De top in Biarritz begint vanavond.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 ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan hele lange files bij Amsterdam. Dat komt door werkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A8 bij Zaandam en aan de westkant van de A10. En daardoor staan er ook lange files op de A7 en de A9. Dan is er nog een probleem bij de Koentunnel. Die is dicht aan de noordkant, want er staat een te hoog voertuig voor. Dus de vertraging loopt op tot 50 minuten bij Amsterdam.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 En jij beleeft het. Zon zon, Zee. Zee. Zandvoort en de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu, goedemorgen Zandvoort. not that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 We hebben weer genoten van Roberto, Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. Dat is niet heel erg nodig, want het wordt een prachtige dag I'll vandaag. I Save the Day. Dus, uh, en nu is uh, Karim hier, Karim al Ghabali. En die komt hier van alles vertellen over... Politiek. Politiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, politiek is er natuurlijk uh, al het een en ander uh, aan de hand. Uh, valt het jou op dat er in uh, het recess veel dingen gepubliceerd worden die uh, toch al enige waarde hebben? Ik heb het idee dat het recessen iets te, iets te kort of iets te lang heeft geduurd voor, uh, voor veel partijen. Als ik kijk naar uh, wat er de afgelopen uh, nou, twee weken allemaal naar buiten komt en is gebeurd, dan is uh, ja, geef je helemaal gelijk. De, de, de politieke waarde is, uh, is best wel erg groot, uh, dit recess. Is dat niet moeilijk om te reageren dan? Ja, um, volgens mij, ja, ik kom net terug van vakantie bijvoorbeeld. Uh, en dan nee, moet je wel weer kijken van wat heb ik nou precies gemist, want ik krijg mijn vakantie ga ik niet uh, de hele tijd op mijn telefoon zitten kijken. Nee, dat snap ik. En, uh, wat, wat speelt er in zijn uh, nee, maar dat is lastig. Ik vind, het, ik vind ook dat je een soort van ongeschreven regel hebt, denk ik, dat je in een recess niet met politiek bezig gaat. Nou ja, ik, zware, zie, politieke ik zie collegebesluiten voorbij komen, uh, beleidsbeslissingen zie ik voorbij komen. Ja. En ik denk van, ja, is dat de planning of komt dat gewoon naar buiten? Dat komt gewoon naar buiten. Okay. De planning is dat het na eigenlijk over twee weken pas naar buiten komt. Want, Want al die dingen die nu gebeurd zijn, eh, er wordt geprikt door, de, uh, door OPZ, er ja. wordt geprikt door uh, PvdA over, uh, over fietsplekken, noem ze allemaal maar op. Maar eigenlijk wordt het dan pas besproken in september. Ja, ja dat is het rare. Is, uh, dus het klinkt, je allemaal op? Ja. Het klinkt heel raar, je kan het beter dan begin september naar buiten brengen, dat je het nou, midden of halverwege de zomervakantie naar buiten brengen mm -hmm. Maar is het niet zo dat sommige mensen misschien denken van nou weet je wat er gebeurt niet zoveel, het college is toch dus ik kom niet ja. gewoon met mijn mooie verhaal we krijgen toch ja. geen weerwoord, dus ik heb weer gelijk. Uh, krijgt aandacht in de pers, ja. dus dat, dat, dat, dat, dat zal de tactiekje misschien wel voor een deel achter zijn. <coughs> er zijn natuurlijk ook nijpende zaken, ik bedoel uh, bijvoorbeeld het, het geval met de asbest in Zandvoort, dat is gewoon iets dat dan opvalt en op dat moment naar buiten kan komen, dat snap ik. Hetzelfde verhaal over het hek dat is afgeschoten dat gebeurt ook dan in die week. Dat dat naar buiten komt, dat snap ik. Maar ja, andere dingen, dan denk ik bij mezelf, dat had ook iets langer kunnen wachten. Maar ja, uh, dat is politiek dan, denk ik. We zouden ook een beetje terugkijken en een beetje naar voren ja. kijken. Het uh, is een rustig jaar geweest. <laughs> nou, daar heeft mijn, uh, mijn uh, collega Roy andere mening over. Het is een te rustig jaar geweest. Uh, hij suggereert zelf dat er niks gebeurt. Nou, Aanbouwprojecten en noem maar, maar op. Er gebeurt weinig. Ja, het zandstof staat een beetje stil in plaats van vooruit te lopen. Dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Heel veel goede voornemens aan het begin en volgens mij ligt nu middels alles een beetje stil. Het ambitieniveau was hoog, <tus> maar als je nu gaat kijken naar wat er eigenlijk bereikt is in, in, in een jaar, of in eigenlijk anderhalf jaar, jaar. zo uh, Ja, vind ik het. Vind ik dat, dat, dat, dat had ik heel anders voor ogen gezien. Uh, en vind ik heel erg jammer zelfs. En kan, kan Ik nou, kan het niet zonder zien dat wij. Als politiek zijn ook heel erg ja, een beetje met elkaar bezig zijn geweest en niet heel erg veel met zandwoord op sommige momenten. Dat je, dat, dat, je, je, kopt hem, je kopt hem zelf in. Uh, want aan het begin van de periode gingen we met z'n allen een raadsbreed programma, ja. gedragen doen. Iedereen was vriendjes met elkaar. En uh, de maand daarna uh, begon de slachting ja. alweer. Is dat niet raar? Uh, ik, uh, uh. Ja, over zomerrecces gesproken, dat klopt ook in een zomerreces. Uh, ik was toen zelf natuurlijk niet hier in zand, maar ook op vakantie. Zul je net zien. Nee, ik vind het heel raar. Uh, in het begin kunnen we heel goed met elkaar omgaan met z'n allen. Uh, dat, dat merk ik ook gewoon uh, na de raadsvergaderingen. Hmm. Op een of andere manier, sinds dat wat er allemaal gebeurd is in het verleden... Uh, ja, lukt het gewoon in de raadsel af en toe gewoon niet meer. En, en ontaart dat in een soort van af en toe uh, vechtdebatjes en noem het allemaal maar op. En wat heeft Zandvoort daarmee te winnen? Ik denk helemaal niks. Want daardoor worden plannen teruggestuurd naar het college die heel goed zijn. Uh, worden, worden dingen gewoon heel anders uitgevoerd dan we het voor ogen hebben. En ja, er gebeurt gewoon vrij weinig. En dat ligt, dat ligt aan de ene kant aan het ambitieniveau, misschien iets te hoog is ingestoken. Uh, ik bedoel, vijf grote projecten in één periode willen doen, is misschien ook iets te veel van het goede. Maar aan de andere kant ligt het ook gewoon aan hoe wij zijn als raad. Wij zijn als raad van de, van de spijkers en de schroefjes. En niet van de grote, ja, de grote lijnen. Ja, zonder spijkers geen bouw. Dat klopt. En uh, er liggen een aantal grote projecten liggen er uh, of stil of worden niet uitgevoerd. Kan de raad daar niet druk opzetten? Um, ja, nee Ik denk dat heel veel van die grote projecten ook stil liggen Omdat er in de communicatie ergens al een keer fout is gegaan En dan moet ook meer in de communicatie naar buiten Naar, naar de mensen, de omwonenden um, die dan Maar er, er, er zijn dingen die, uh, die, die zijn gaande De entree van Zandvoort Een ja. uh, aantal dingen die, die, die lopen Mijn de deze krant lees je dan ook bij de, uh, Over de entree van Zandvoort bijvoorbeeld dat, mm -hmm. uh, dat, dat de flat Die daar staat Weer helemaal dicht wordt gebouwd En dat die flat weer boos gaat worden En weer gaat procederen Hetzelfde geldt voor de Passagepanden. Dus dat, wordt, dat is dan ook weer oponthoud. Uh, en ja geeft, geeft de mensen is ongelijk. Uh, het is hun, hun huis, hun bedrijf. Uh, dan denk ik van ik denk dat er zoveel te winnen valt ook in de communicatie naar mensen toe. En mensen er veel meer bij betrekken. Maar ja, je praat nu over mensen, maar ik, ik wou het eigenlijk een beetje over de raad hebben. Die... Ja, nou, de, de, de raad, nou de raad maar dat, dat is wat ik zeg, de raad moet een keertje wat minder de details uh, bekijken, maar meer de grote lijnen. Want als wij het in, bijvoorbeeld voorbeeld dat, dat we de boulevard gaan opknappen. Dan, dan hoor ik van uh, mederaads en commissieleden dat ze dan een heel half plan hebben uitgetekend en dan gaan ze dan met alle egaar gaan ze dat vertellen in de raad. Terwijl ik denk daar gaat het niet over. Het gaat over dat dit een schets is. Laat de mensen die daarover hebben geleerd en van, van weten, laat die het schetsen en kom dan daarna met je op een aanmerkingen. Het gaat hier over een schets, het gaat hier niet over een definitief plan wat helemaal dicht is getimmerd. En dan zijn we dan daar twee uur mee bezig. Uh, wel dat veel eerder had gekund. Nou, binnen de ambtenarij kun je je wel voorstellen als je dan een soort van schets hebt gemaakt en het wordt helemaal afgekat, afge uh, dat het niet werkt. Dat zorgt ook voor minder vertrouwen. Dus er komt gewoon zand in de molen door de raad. En als de raad daar eens een keertje mee stopt en gewoon de grote lijnen ziet en op hoofdlijnen gewoon een goed en stevig debat met elkaar voert, hmm. kom je veel verder met elkaar. Ja, maar is het niet op gevolg ook van het feit dat het dorpspolitiek is? je, je, je houdt je graag bezig met de lantaarnpalen op de hoek, want dan uh, maak je jezelf zichtbaar en herkenbaar. En als je het over de grote lijnen hebt, dan volgen veel mensen het toch niet meer. Ja, maar op zich, ja en nee, het is dorpspolitiek natuurlijk. Maar ik denk aan de andere kant ook dat in een dorpspolitiek met zulke grote dingen, je dan ook nog best wel goed zichtbaar kunt zijn op die grote projecten. Ik bedoel, het zijn niet de kleinste dingen. Het is bijna een halve renovatie van het dorp. Nee, maar als Ben heeft gelijk, als je als raad bijvoorbeeld een oproep doet om te versnellen of dingen aan je afspraken te ja. houden, de passagepanden, die moesten afgebroken worden. Uh, nou, het proces dat proces loopt al uh, decennia volgens mij. Ja. Uh, en dan vervolgens wordt het weer een jaar uitgesteld en zitten we weer met allerlei lelijke panden waar de mensen weer uitgetrokken zijn, huurders opgezegd hebben en dan maar weer pop-up dingetjes ingecreëerd moeten worden om het nog een beetje aan zich maar te Maar uh, dat, dat, dat komt omdat het gewoon niet, dat komt omdat bijvoorbeeld mensen in die passagepanden nu naar de rechter gaan. Gaan. ...omdat zij vinden dat hoe de gemeente dingen oplost niet de juiste manier is. Uh, en dat is ook gewoon het recht dat mensen hebben natuurlijk om naar, naar een rechter te gaan. Het, Volgens mij is er geen enkele rechterlijke uitspraak dat ze niet afgebroken mochten worden. Nee, maar je kan niet tussentijds in een rechterlijke uitspraak dat doen. Want uh, dan gaan zij daar weer een gerechterlijke procedure tegen de gemeente aan uh, aanspannen. En ik denk als de gemeente het had kunnen en willen doen, dat ze dat wel hadden gedaan. Als dat juridisch helemaal dicht getimmerd Dat zou kunnen. Um, we kijken ook eens uh, uh, nog even een stukje terug, anderhalf jaar geleden. GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Waarbij niet de winst op korte termijn centraal staat, maar de gemeenschappelijke belangen op de lange termijn. GroenLinks staat voor verbinding, vertrouwen en hoop. Is daar ooit wat van terecht gekomen? Uh, ik denk dat het grootste voorbeeld daar de Formule 1 van is. En de stem die wij daarvoor hebben gegeven. Uh, iets op de lange termijn. Uh, Waar wij vertrouwen hebben dat, dat de duurzaamheidsagenda uh, die we daar aan vast hebben gevoegd of toe hebben gevoegd, dat die daar aan uit, van uitkomt. Ik denk dat dat het grote voorbeeld daarvan is. Hmm. Uh, dus ja, ik vind wel dat we die nieuwe wezen van politieke ja, aanhanger zelf. Uh, omdat je net ook al aanhaalt, uh, uh, de, on de onderlinge uh, dingen, uh, de kleine onderwerpjes aanpakken, geen grote onderwerpjes aanpakken. Jouw visie is meer dat je in de grote lijnen pakt ja. en laat degene die het uit moet voeren, uitvoeren. Ja. Uh, de, zie je dat? Uh, nou, eigenlijk niet, zie je het niet. Ik, ik zie het met, met, met de, hoe het nu gaat, niet in de raad. Ik ben wel elke ja. keer zelf er op aan het hameren, ook, ja. ook achter de schermen. Oké, okay, uh, nou je haalt hem zelf al aan. De beslissing en het meestemmen van uh, de Formule 1. Ja. Ik zat bij dat debat, ik heb je zien zweten. De geruchten zijn natuurlijk allemaal misantwoord geweest over hoe jij benaderd zou zijn. Ja. Maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Ik ben niet benaderd. Juist. Dus dat. Die geruchten die kunnen de kop in worden gedrukt. Door niemand ben ik benaderd. Je hebt dat zelf ervaren als grote druk? Ja, ja. Kijk, ik ben er natuurlijk wel. Uh, mijn eigen partij heeft natuurlijk dingen erover gezegd. Uh, ja, de, de mensen in de raad. Omdat er ook nog een andere discussie speelde over hoe gaan we het betalen. En daar was ik ook de beslissende stem in. En dat, dat, dat, dat was dat wel. Dat heb ik al ervaren als druk. Ja, nou ja. De, de, de, de. Een soort de kranten stonden ja. de bol van op een gegeven moment. In de ja. Ik zal het nog eens vragen, want volgens mij viel dat allemaal wel mee in, uh, ja. in jouw beleving ook. Ja, het was voor mij gewoon een beslissing voor Zandvoort. Ja. Uh, en ik zit daar voor Zandvoort. En als ik denk dat dat het beste is voor Zandvoort op dit moment. En daardoor heb ik ook nog best wel duurzaamheidsmaatregelen er naar binnen kunnen, kunnen brengen. Uh, die er anders nooit zouden zijn geweest, nee. eerlijk is eerlijk. Dus dan denk ik dat ik dat wel met mijn partij, mijn partijgenoten goed heb opgelost. Oké, okay, um, de toekomst. Ja, want we gingen terugblikken en naar de toekomst kijken. Uh, nog uh, twee jaar, een paar maanden. Uh, is, is, is de zittingstermijn nog. Veel zijn... te doen? Ja, er is veel te doen, maar uh, we kwamen er eerder al op. Er ligt veel stil. Gaan jullie als partij daar wat aan doen? Uh, ja, we gaan het proberen te agenderen. Uh, ik denk dat het datentorpijn bijvoorbeeld binnenkort wel weer op de agenda gaat komen, omdat uh, daar een, een nieuwe processing wordt gestart. Dus dat is mooi. Dus ik hoop dat daar eindelijk weer wat, uh, wat snelheid achter achterkomt. Uh, voor mij komt er binnenkort een nieuwe start-up iets over het Corel terrein. Uh, waar hopelijk ook wel weer een keertje wat meer uh, vaart achter komt te zitten. Ja, ik denk niet, als ik heel eerlijk ben, dat alle 50 projecten deze raadsperiode gaan lukken. Dat denk ik echt niet. Ik denk dat het veel hooi op ons voorhoog is. Ik heb ook al tegen de, de, de wethouders gezegd toen uh, aan het eind van het jaar... Uh, met, met, met, de, met de begroting geloof ik, niet met de najaars... Nou, is begroting. Ja, daar heb ik heb ook nog tegen ze gezegd van... Het ambitieniveau ligt gewoon te hoog. Uh, kom alsjeblieft na de zomer terug met, uh, met een nieuwe bestuursagenda. Bestuursagenda, daar staat eigenlijk in wat ja. zij gaan doen wanneer. Uh, en dat, hebben, dat hebben ze nu gedaan in de zomervakantie, als het goed is. Uh, dus ik hoop dat ze daarin, uh, daarin hebben, dingen hebben aangepast. Waardoor we gewoon net iets meer ruimte hebben voor de belangrijke, grotere dingen. En dan het goed hebben verspreid in, in, in de tijd. Want ik heb een beetje het idee dat dat in het begin niet het geval was. Dus dat is een mooi, mooi pluspunt. En voor onszelf komt uh, bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid... Uh, Ergens in oktober komt dat uh, al uh, op ja. de agenda. En dat is voor ons uh, misschien wel het belangrijkste ding uh, in, de, ja. in deze raadsperiode. Dus ja, het, uh, ja. In het groenlinks ja. uh, priel Nou ja, dat, dat zijn de waarden waar jullie voor staan. Ja. En buiten het feit dat we gewoon heel veel goede dingen moeten doen voor Zandvoort. Wat ik net al zei, de Formule 1 komt over negen maanden geloof ik al. Uh, Gaat snel. Hier ja. naartoe. En dan moet nog, uh, nou, als je om je heen kijkt, aardig wat gebeuren. Uh, dus daar moeten we ook als, als raad volle krachten uh, achteraan gaan staan. En, uh, en zorgen dat de wethouder haar werk kan doen in dit, in dit geval. Ja. Dus dat, dat zijn wel de grote dingen die er nu de komende tijd aan zitten komen. Ik denk dat het een heel druk jaar gaat worden. Er zijn ook allerlei kleine dingen die vooral ook moeten gebeuren. We zien dat de vuilophaal weer wat beter gaat. Maar je hebt het probleem met parkeren, fietsparkeren, dingen die naar voren komen. En dan zei, wethouder oude wel net van, ja, handhaving erop. Ja, handhaving, dat is natuurlijk heel erg leuk als je tegen mensen je mag fietsen hier niet neerzetten. Waar moet ik hem dan neerzetten? Ja, dat weet ik ook niet. Dan wordt het moeilijk. Dus ook de kleinere problemen hebben aandacht nodig. Ja, en in hoeverre een fietsprobleem denk ik, is een heel groot probleem. Want als je in de zomer maar over de boulevard loopt, dan dus struikel je over de fietsen. Dat is ook niet heel erg veilig, dus daar moet, moet je een oplossing voor vinden. Ze zijn er, je moet het faciliteren. Ja. Goed, er is genoeg te doen uh, uh, voor Karim. Gaan we weer werk, Gaan ja, we aan het werk. Er op de fiets. Nou, geniet ja. nog even van die, die halve maand die je nog hebt. En dan uh, beginnen jullie met uh, volle teugen aan het, uh, de, de najaarsperiode. En dan spreken we elkaar zeker nog een keer. Zeker. Dankjewel voor je komst. En succes. Dank je. Heading for the bed chairs, chair It's just another day Slipping into stockings Stepping into shoes Dipping in the pocket of her raincoat It's just another day At the office where the papers grow She takes a break Drinks another coffee And she finds it hard to stay awake It's just another day Another day en Orchestra met Arabian Affair. En die gaat inleiden... de volgende gast, Annemarie Sens... directeur van het HDMZ-museum. Correctie, Annemarion. Ja. Maar goed, dat staat natuurlijk op papiertje. Ik weet dat jij dat voorleest. Ja, ik heb ja, en de, ik, de ik redactie kreeg... gevolgd. Ik ben, ik ben ja, die grondig die gaat. hier te werk gaat. Ja, Ik, ik werd net door Annemarion zelf gecorrigeerd. Want ik zou het ook gezegd hebben. Ja, je vaart ook blind op Gerry net als ik. Ja, natuurlijk. daarom. Ja, ja. Annemarion, het uh, museum... Nadert een beetje de, de piek van, ja. van, uh, van het bouwgebeuren. Van het onzichtbare, wie zit erachter, wie doet het. En steeds komen de stukjes naar buiten. Ja. En nu gaan we richting opening. Ja, en dat is, wordt niet 19 september. Wat wij van plan ja. waren. Ja. Aha. Ja, nee, helaas. Het wordt niet 19 september. We zitten met een probleem met uh, degene die de meubels maakt. Uh, die heeft ons net twee weken geleden verteld dat ze wat vertraging hadden met het glas en het staal wat nodig is voor de vitrines. En ja, dat, dat is nog gewoon niet klaar. En... Uh, dus dat wordt waarschijnlijk pas twee maanden later. Eind september kunnen ze de, komen ze van Glaskom, komt dan de, de verdieners komen dan binnen bij hun. Mm -hmm. En dan moeten zij er nog een, een en ander aan doen. En ze hebben eigenlijk gezegd van ja, eind oktober komt dan eigenlijk alles binnen. En kunnen ze het ook transporteren naar het museum. waar er in feite alles op gaat. Nu op zich vinden wij dat niet zo heel erg, want er ligt nog zo verschrikkelijk veel werk. Bedoel, er, er zijn nog geen kopjes en ko schoteltjes besteld, uh, wij spreken. Ja, de vertraging maar... een beetje goed uit. De vertraging komt eigenlijk <laughs> wel heel goed uit, ja. ja, ja, ja. Dus, maar je vindt uh, dat niet leuk? Nou, ik wil, eigenlijk het is praktisch mogelijk... misschien. Ja, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk inrichten. En uh, uh, dan weet je ook wat er nog ontbreekt en wat er mist. En nu komt niet alles op het laatste moment. En nu komt eigenlijk straks echt alles tegelijk. Uh, we hebben nu van de week dus hebben we de lampen zijn ontvangen, die, uh, die Jan van Belen dat is de initiatiefnemer, die naam mag ik nu ook zeggen. Uh, want hij heeft zich al eerder bekendgemaakt via de pers. Dus, uh, en, nou, die, die lampen zijn de, door hem besteld. Die zijn net binnengekomen. Uh, die moeten voor volgende week moeten ze worden opgehangen. Maar ik doe bijvoorbeeld nog steeds het licht uit met, in de schakelkast. Dus ik ben nog alle knoppen aan het omschakelen. Terwijl er natuurlijk eigenlijk gewoon een, een programma moet zijn. Ja, ja. Uh, waardoor ik de lichten kan uh, aanzetten en dimmen. En, uh, en daar krijg ik ook nog uitleg over. En hopelijk is dat volgende week. En, Spannend. Ja, ja maar dat, dat was ook een van de vertragingen dat we eigenlijk uh, twee weken geleden erachter kwamen van god, er zijn bepaalde spotjes, zijn nog helemaal niet geleverd. En toen is eigenlijk de lichtontwerper samen met uh, de installateur die eigenlijk het hele licht heeft aangebracht, is door het hele gebouw heen gelopen. En hebben ze gewoon uh, met het ontwerp wat er gemaakt is, uh, hebben, zijn ze tot de conclusie gekomen van nou, dit is, ontbreekt er nog dat en dat. En... Dus ja, het is wel goed dat er, dat er daar nu achter gekomen wordt. Ja. Niet op het eind. Dus, en zo zijn er dus tal van zaken. En dan we, wat zien we nog meer over het hoofd? Dus, maar daar heb je nu ook wat meer tijd voor. Dat geeft natuurlijk ook wel ja, rust ja, om het ja. echt heel goed te doen. Ja, ja. ja en, maar we zijn natuurlijk dus wel gestart met het, het, voor de vrijwilligers om daar een oproep voor te doen. Ja. We zagen het in de krant. Ja. Je zoekt uh, zandvoortes, ja. enthousiaste zandvoortes. Enthousiast, ja, ja, precies. Ja, ze mogen ook uit hem komen, maar het is wel praktisch. We zij uh, dus zijn het geen zandvoortes. We nee, zijn het geen zandvoortes, nee. Maar mensen die enthousiast zijn, uh, mensen die zin hebben om hier een steentje aan bij te dragen aan het nieuwe HDMZ-museum. Wat en, gaan ja. die mensen doen voor jou, voor ja. het museum? Ja, nou, we zoeken mensen voor, we zoeken ten eerste gastvrouwen of gastheren. Um, we zoeken mensen voor de balie, die achter de balie de ticketing willen doen, de, de, de verkoop van de kaartjes. We zoeken mensen voor de winkel, die het leuk vinden om de winkel te besturen. Um, um, we zoeken mensen voor um, de horeca ook, die het leuk vinden om een kopje koffie te schenken. Uh, eigenlijk ook weer een soort gastheerschap. Uh, we zoeken mensen die het leuk vinden om de collectie te inventariseren, te registreren en uh, in, een, in een bepaald programma te stoppen. Um, eventueel administratieve hulp um, uh, klusjes mannen, hand- en spandiensten eigenlijk van, heel veel heel veel ja eigenlijk van, en het hoeft je, hoeft je niet je, nou, sommige mensen vinden het alleen maar leuk om met de winkel bezig te zijn of met de ticketing hmm. sommigen vinden het liever achter de schermen bezig het kan eigenlijk allemaal en we hebben dan uh, 7 september hebben wij een, uh, een, een ja, soort open dag het is niet echt een open dag we hebben wel als mensen zich aanmelden uh, via uh, info: apenstaartje.hdmz.nl. Dan uh, krijgen ze van mij krijgen ze een aanmeldingsformulier. waar ze wat uh, basisgegevens op moeten zetten. En dan krijgen ze van mij een uitnodiging. Uh, dat ze die, um, die, zeven, ja, die zaterdag 7 september langs kunnen komen. En dan krijgen ze eigenlijk een rondgang door het museum. Uh, ook een beetje een uitleg van uh, wat er eigenlijk de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Uh, waar wij nu nog tegen aanlopen. Of waar wij nog, uh, wat er allemaal nog moet gebeuren. Waar wij hun voor nodig hebben. Wat ik van de uh, vrijwilligers verwacht. Wat ik eigenlijk ook zoek. Ja. En wat wij eigenlijk ook uh, weer geven eigenlijk aan de Te vrijwilligers. Nou heeft hij uh, dat stuk in het krantje gestaan. Hè? Ja. Heb je daar al een reactie op? Ja zeker. Ja, ja. Het stroomt maand binnen. Nou ja dat, is, ja dat is het begin hè? Ja dat is, binnen. Dat is het begin. Ja. En ik had net inderdaad van de week. Want ik moet me dan toch een beetje in die materie eventjes induiken. En het zeiden van ja soms kan je beter uh, drie, drie vrijwilligers. Goede vrijwilligers hebben dan uh, dertig meteen. Al gok ik natuurlijk wel op dertig. Dat daar weer <lacht> zeg maar weer wat, uh, wat mensen uitkomen. Waarvan ik denk van ja. nou dat zijn uh, die passen in het team. En uh, die hebben er echt zin in. Die zijn echt gemotiveerd. Um, daar willen we in feite ook echt wel um, in investeren. In de, in de zin van uh, dat ze een uh, cursus volgen in hospitality. Of een bepaalde gastvrijheid. Omgaan met lastige bezoekers. Uh, uh, nou, zo zijn er tal van cursussen. Ook transport. Hoe, hoe pak je kunstwerken in. Uh, hoe maak je schoon. Uh, Hoe poekt je zilver, bij wijze van spreken. Ja. Dus, ja. En hoeveel uh, mensen zijn er in uh, dienst in het museum? Want die vrijwilligers hebben natuurlijk ook mensen nodig die ze begeleiden. En uh, ja. uh, waar ze op terug kunnen vallen, die verantwoordelijk ja. zijn. Ja. ja, wij zijn met z'n tweeën. Uh, we hebben net uh, per september, op 1 september komt er uh, een horeca uh, medewerker in dienst. Uh, die gaat eigenlijk de vrijwilligers uh, begeleiden. Dat is een van zijn taken. Uh, en daarna ben ik uh, degene die het aanspreekpunt uh, zou kunnen zijn. Dus dat het een mooie plek zijn. Uh, toevallig ben ik natuurlijk ook nog uh, onderwijzend in uh, ja. Travel and Hospitality. Een mooie plek zijn voor uh, stagiaires, uh, eerstejaarsstudenten in, ja. in Travel and Hospitality om banisfuncties te doen. De... Ik, zie, ik zie hier al een ja. contractje gesmeed ja. worden. Ja, nee, dat, dat, dat, uh, stu ja, studenten, stagiaires zijn echt oh, van harte je... welkom. Zeker ook op het gebied van marketing en PR en hospitality inderdaad. Um, ook van de Rijnwaard Academie. Dat is een, uh, een uh, opleiding voor uh, mensen die echt in het museumwezen uh, willen werken ja, Het lijkt me fantastisch. Ik heb een soort droom van, ook een soort van dat het een soort opleidingsinstituut zou kunnen worden, het museum. Dat je ja, heel veel, constant ook jong en oud met elkaar, uh, want het, vrijwilligers zijn vaak toch van wat een oudere leeftijd. En, uh, en dat je dan op die manier jong en oud kan uh, vermengen met elkaar, zeg maar. Voor een aantal dingen in, in het museum moet je toch... Je had het zelf ook al aan, een soort van geschoold zijn om iets in te pakken, iets te sorteren. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk vrijwilligers die het hartstikke leuk vinden om in het museum te werken. Ja. Die komen bij jou ja. en die zeggen: Nou, ik wil wel voor transport zorgen. Ja. Krijgen ze dan ook een opleiding in die soort van werken? Ja, naar nou ja, transport bijvoorbeeld is... Uh, dat Kijk, ik noem ja, maar een nou ja, dwars, dat he? is een hele goeie, want transport is, gebeurt natuurlijk niet constant. Je hebt wel natuurlijk intern transport, dus als je zeg maar vanaf, de, vanaf het depot dingen wil uh, plaatsen naar de vitrines, ja. dan moet je natuurlijk weten hoe je die vitrines moet openen. Uh, uh, hoe je dingen moet neerzetten, hoe je ze moet hanteren. Dus daar zijn inderdaad cursussen voor. Uh, je hebt natuurlijk extern transport. Maar extern transport gaat eigenlijk natuurlijk pas als wij beginnen aan een grote tentoonstelling. Ja. Waar we natuurlijk bruiklenen krijgen van, uh, van andere musea. Hmm. En die zullen zeker eisen stellen aan de mensen die de voorwerpen hanteren. En, um... Wat ik eigenlijk uh, de bedoeling van de vraag. kan iedereen. Die eigenlijk van niks weet bij jou aankomen als vrijwilliger. Ja, ja in, nou ja, in principe ze kunnen zich allemaal aanmelden. En dan heb je natuurlijk wat het belangrijkste eigenlijk is, wat, zij, wat is de motivatie van de vrijwilliger. Ja. Hè? Wat wat motiveert hem om waarom willen ze graag bij het museum werken of bij het HDMZ werken? Wat motiveert hem? Dat vind ik vaak het belangrijkste. Als het, um, en als ze gemotiveerd zijn en er echt zin in hebben, dan staan ze ook open om uh, allerlei instructies aan te nemen, uh, ook dingen te leren. Um, en dat moet tijdens zo'n gesprek naar voren komen. Ja. Ah, dus uh, de oproep is, uh, is geplaatst en ja. nogmaals info Apenstraatje hdmz.nl kan je je opgeven. Ja. 7 september is er een uh, soort van open dag ja. en dan geef jij uitleg wat, hoe en uh, waarom. Ja en als ze ja. zich aanmelden dan krijgen ze van mij ook de tijd okay. door. Hoe laat het is. En, uh... Perfect. Nou, we wachten op de nieuwe datum natuurlijk. Vol spanning. Ja. Ergens in november ja. waarschijnlijk. Ja, ergens in november wordt dat hopelijk wel. Ja. Ja. Nou, dat ja. hopen wij dan ook. Anders ja. wordt het een heel mooi ja. ja. voor verzand. Ja. Ja. Ja. Nou, Annemarion, marion uh, Leuk dat je er weer even was. Uh, we, we volgen het nog steeds. En uiteraard uh, zien we jou. Uh, we verwachten dan in november. Dat verwacht jij. Ja. En dat zal dan wel weer groot aangekondigd worden met, uh, met van alles? Ja, ja, waarschijnlijk misschien ook nog wel tussendoor, want misschien doen we nog ook wel een tweede vrijwilligersdag. Dus uh, het hangt er een beetje af van de hoeveelheid aanmeldingen die er ja. nu komen. Als je het zo schat in getal, hoeveel heb je er nodig? Eh, uh, 25 uh, 25 ja. wow, dat is ja. best wel. Ja, ja. ja. veel. Ja, ja het roleert natuurlijk ook zo. Je, mm. ja. Ja, je, het is geen fulltime uh, ja. full job. Sommige mensen die willen een halve dag werken. Ik weet niet of ik dat heel erg uh, ambieer. Maar als een, in ieder geval een dag in de week. Ja. Uh, als je daarop kan rekenen, is het ook heel mak makkelijker plannen natuurlijk. Makkelijk een roos te maken. Uh, dus, nou, we gaan het zien. We wachten het af. Ja. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. If you want to have some show, I know where. You're going.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 Daar zijn we weer, Ben. En we hebben een nieuwe gast, want we gaan het nu hebben... over de historische Grand Prix-expositie in het Zandvoorts Museum, met Rob Petersen. Ja, dankjewel. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het wordt een steeds groter festijn dat de historische Grand Prix uh, gebeuren. Ja. Uh, op circuit begonnen. Daarna werd het dorp erbij betrokken. En toen werd het museum erbij getrokken. En nu uh, komt er, denk ik, voor de vierde keer... Ja, veertig keer. Een, een, een historische krampie tentoonstelling die ook steeds groter wordt? Die wordt ook steeds groter, dat is ook de bedoeling natuurlijk. Die ja, uh, moet steeds uitbreiden. Ik zie dat dat hele uh, uh, gebeuren, historische krampie, alleen maar groter worden. Ja, dat klopt ook. Dat is natuurlijk ook fijn dat we dat zo kunnen doen. De historische campfire is natuurlijk op het circuit opgezet om de oude Formule 1 en de oude racewagens in de zandvoort te halen. Maar dat is prima gelukt. Dan krijg je de parade erbij in het dorp. De burgemeester was een groot voorstander, dus dat is altijd heel prettig natuurlijk. En dan, ja, het museum, het Zandvoorts museum, wilde ook meedoen. En nou, dat is een aantal jaren gaat dat prima. We hebben ieder jaar, nemen we het thema over wat het circuit kiest. Het circuit heeft dit jaar gekozen voor de Grand Prix van 1952. Omdat daar ook twee Nederlandse coureurs in reden. We hebben allebei maar één Grand Prix gereden, maar ze hebben het toch meegedaan. Mm -hmm. En uh, daarnaast, uh, ook vanwege mijn uh, bemoeienis met uh, de tentoonstelling... Uh, hebben we een stuk voor Wim Loos ingericht. Wim Loos, de Zandvoorts autocoureur die maar... Ja, eigenlijk maar drie jaar echt gereasd heeft en daarna verongelukt is. Maar een echte Zandvoort, en dat is dan een mooie Zandvoortse link in die tentoonstelling. Het gaat ook over autosport. Um, er wordt van alles verzameld. Ja. Van miniaturen tot heuze auto's, heb ik begrepen. Um, ik heb ook de conservator heel even gesproken. Nou, Jij hebt daar uh, grote inbreng in. Hoe kom je aan al die onderdelen, aan, aan, aan tekeningen, aan miniatuurtjes, uh, dat grote model wat naar binnen moet? Ja, weet je, dat is iets wat uh, ontstaat in je jeugd. Ik was vier jaar oud, dus toen zat ik op de strobanen. Dus je bent altijd in die wereld betrokken. En je krijgt, ja, toen, toen heette het nog niet zo, maar je krijgt een enorm netwerk. Je kent zoveel mensen op een gegeven moment dat als je een, een onderwerp kiest als circuit... Hè, want ik ben niet meer echt verbonden aan het circuit, maar ik doe er wel veel voor... En ja, dan krijg je een onderwerp toegeschoven. Dan denk je, nou, dan kunnen we die benaderen, dan kunnen we die benaderen. In het geval van, van de van Flinterman, die zouden dit jaar 100 jaar geworden zijn, beide mannen. Maar ze zijn allebei al overleden. En Dries van der Lof was natuurlijk een grootheid in de Nederlandse autosport. Hij is de oprichter van de Nederlandse Autorensportvereniging. Hij uh, was een uh, verwoed uh, collectionair van raceauto's. En, en hij heeft ook uh, niet alleen geholpen die NAV op te richten... maar hij heeft ook aan de basis gestaan van de historische autorennclub, de Hark. Dus, uh, en die is ook weer partner in dit hele gebeuren van de historische Grand Prix. Dus van der Lof is echt wel een hele grote naam. En zijn zoon Alexander die komt ook... Uh, ...naar antwoord voor de opening van de tentoonstelling. Het gaat over zijn vader. Ja. Dus dat ja. is nog mooi natuurlijk. En Jan Flinterman is een ander verhaal. Dat is een van de Engelandvaarders. Jan Flinterman was voor de oorlog al uh, druk met motorraces bezig. Hij was ook meer een tweewieler dan een coureur zeg maar. Maar toch heeft hij na de oorlog best wel een aantal autoraces gereden. En hij kreeg de eer om in zo'n mooie Maserati te rijden. Dus dat was prachtig natuurlijk in 1952. Het publiek vond dat schitterend. Ja, diezelfde Maserati ging stuk. Ja. En vervolgens stapte hij in, in de auto van zijn maat. Ja. En wordt nog negende ook. Ja, en wordt nog negende Dat ook. is wel dat heel bijzonder, ja. Nou, weet je, je moet het zo zien. De autoraces vroeger draaiden alles om de auto. Zoals het nu nog steeds is in Amerika. Vroeger in Europa was dat ook zo. Die auto werd geclasseerd. En wie daar nou in zit, jan piet Klaas of Kees, dat maakt niet uit. Dat is een die hele heeft... andere insteek. Ja, dat is, de coureurs kregen wel punten voor hun resultaten. Maar het was vooral het wereldkampioenschap voor de, de auto. Dus ja, die Maserati met startnummer 9 of nummer 16, die, die kwam iedere keer over de finish. En dat hij nou gestopt was en dat er een ander mannetje in was gesprongen. Ze hadden geen veiligheidsgordels in die tijd en alles, dus je konden gewoon ingaan. En hij mocht doorrijden, in, omdat er natuurlijk ook betaald voor was. Dat moet je ook in de gaten houden. Met die andere auto van zijn collega. Wat mij uh, opvalt is dat in die periode mensen maar één Grand Prix reden. En dat is niet alleen voor deze twee heren, dat is ook voor buitenlanders. Ja, heel veel eenmalige ja. acties. Dat komt natuurlijk omdat het ook destijds een dure sport was. En organisaties waren best wel geneigd als ze ergens een Grand Prix hadden. Vroeger hadden ze er maar negen, acht of negen. Maar als je dan bijvoorbeeld in Zwitserland reed, dan wilde die Zwitserse organisatie heel graag dat daar een Zwitser in zat. Want dat trekt het publiek natuurlijk. Ja. Nou, dat was hier in Nederland ook zo. De, de NAV was bezig op te richten. En men vond gewoon dat daar twee jonge Nederlandse coureurs in moesten zitten in 1952. Dat is ook gelukt. Ja. Misschien, het is wel heel erg leuk, denk ik, ook die tentoonstelling. Want ik heb hier de prachtige aanzichtkaart gekregen met een mooie historische foto erop. Het is natuurlijk ook heel erg leuk voor mensen die gewoon een kijkje wilden nemen in de geschiedenis. Ja, het niet is, per se alleen maar auto's uit elkaar te kunnen halen. Maar... Nee, het is, het, is niet, het is autosport, maar het is ook vooral de beleving van de wereld eromheen. Ja. Jan Vlinterman was na de oorlog was jachtvlieger. Hij heeft een Glosser Meteor gevlogen, Spitfires. Ik bedoel, die mannen is, is wel een heel interessante man. Dus daar hebben we ook allerlei dingen van. En dat maakt zo'n tentoonstelling heel erg compleet. Dus het is ook voor mensen die helemaal niet in de autosport zitten... best heel leuk om te zien. En het tragische verhaal van Wim Loos is natuurlijk ook wel apart. We hebben, veel, we hebben filmbeelden, dia-presentatie. heel veel stukken van hem, bekers. Maar ook zijn helmen, handschoenen. Ik bedoel, maar het is heel ja. erg... Uh, ja, ook tastbaar voor mensen die, die eigenlijk niet zo in de autosport thuis zijn. Mooi tijdsbeeld, mooi stuk geschiedenis. Ja. Ja. Um, het boek Wim Loos. Ja. Um, wat boeit jou, wat intrigeert jou zo aan, aan Wim Loos? Ja, ik, was, ik was elf jaar en toen verorgelukte die. Maar daarvoor, ik woonde op de Thijsselweg en daarvoor, al die jaren daarvoor, speelde ik vaak met de slipbaan. Daar kende ik hem al van. Hij scheurde iedere keer om de hoek van de straat. Ja. Dus het was, Wim was een soort uh, idool van je. En als hij op elfjarige leeftijd ineens doodgaat... dat is heel onwerkelijk. Zo begint het boek ook. Uh, in, zal ik een klein beetje klappen. Mm. En ja, dus, dus ik heb op mijn 25e de hele collectie gehad... van de familie, van Sina. Sina is de, de, Wim, de, de, de zus van Wim. Mm. En dat heb ik mogen beheren. En daar ben ik altijd mee bezig geweest om dat uit te breiden... en gewoon goed. ...goed te verzamelen, zeg maar. En uh, ja, nu, nu deed het, uh, het, het plannetje zich voorreis vorig jaar. Dat, toen kwam ik in contact met Olaf van Jolen. Dat is een telegraafjournalist. Die doet normaal defensie, maar is ook een enorm Alfa Romeo liefhebber. En autosport ja. liefhebber. Dus dat was twee in één. Dus we waren er heel snel uit. En toen dacht ik, nou, nu heb je eindelijk de gelegenheid om een keer een boek te schrijven over Wim. Wat ik altijd al wilde. Mm -hmm. Maar je moet dat met iemand kunnen doen die daar ervaring in heeft. Dat heb ik ook wel gemerkt, want het kostte iets meer tijd dan ik dacht. <laughs> ja. Maar ja, het, het, het komt er wel. Het komt er wel, ja. Het is, het is klaar inmiddels. Het uh, set-off is klaar. Onze eindredacteur die is ermee bezig nog één keer de stofkandel erin te halen. En dan gaat het naar de drukker en uh, 1 november is de presentatie. Oh, Natuurlijk dat... in het Museum. Dat ja. wou ik net vragen. Wanneer, ja, ja, ja, wanneer is een ja. presentatie? Nee, maar weet je, dat, dat, dat is. Maar 1 toch... november valt nog wel in de, in, de, in de periode van de tentoonstelling. Ja, dat is het leuke ervan. Dat hebben we, dus dat bewust, gedaan. Leuker ervan. Hebben we ja. bewust gedaan. Omdat in die, kijk, er is een tentoonstelling met spullen van Wim Loos. En dan is, wat is er dan mooier om dat dan eigenlijk zo'n beetje af te sluiten met de boekpresentatie? Ja. ja. De. Uh... De opening is volgende week uh, om vier uur in het uh, ja. museum. Iedereen mag komen kijken bij de opening. Ja, dat is altijd zo. Dat is mooi hoe heel die, uh, <laughs> ja, die... Onze, uh, primus in de paarden. van het museum dat altijd regelt. Iedereen mag binnenkomen. En dat is wel heel leuk natuurlijk. Ja. Er zijn mensen die komen voor Jan Flinterman, mensen voor Dries van der Lof. Mensen die gewoon autosport leuk vinden. Of die dingen die van Wim Looszit liggen leuk vinden. Maar voor het Zandvoers museum is dat gewoon heel fijn dat dat... Uh, op die manier kan. Wanneer beginnen jullie met uh, de opbouw? Want je hebt nu, nu nog een week. Uh, maandagmiddag. Maandag, ja. En dan dinsdagmiddag, woensdagmiddag. Want ja, weet je, je werkt met heel veel collectioneurs. Van alles en nog wat. Dus die kan om 4 uur, die kan om 6 uur. Dus het is allemaal en een iedereen beetje. Iedereen moet zijn dingetje komen ja. brengen. Ja, ja, ja, ja. Nou, veel wel. We hebben ook veel opgehaald. Maar er zijn ook gelukkig een aantal mensen die het komen brengen. Dat is uh, wel fijn, ja. Je bent er zeer bij betrokken, uh, uh, de, de, de, de conservator ook. Hebben jullie een, een, in je hoofd dan een plan van dit moet hier en dat moet daar? Nou, dat laat ik aan Jan Bart over. Jan ja. Bart Broertjes is de conservator. En, en Hilly heeft natuurlijk een hele goede inzicht daarin. En de, de vrijwilligers van het museum. Want die doen ook niks anders dan continu maar weer een expositie. Spijkeren, schilderen, z'n ja. ja. spijker ja. spijker -schilderen, schilderen, van alles. Maar dat maakt het ook heel leuk. En het is echt een stukje Zandvoort. He. Het, is natuurlijk, het zijn, zijn drie kleine oude panden van Zandvoort. En het is niet te vergelijken met het museum waar Anne Marion het net over had. Want dat is gloednieuw en ja. groot en ja, makkelijk. Ja, maar het is wel daardoor wel heel uniek. En wel echt een stukje Zandvoort. Is er ook een, een opening uh, van de tentoonstelling? Ja, vier uur. Volgende week vrijdag. Aanstaande, aanstaande vrijdag. Ja. 30 augustus, om 4 uur. Dan ja. is de, uh, de opening. en uh, nou, We gaan inderdaad zien wat daar allemaal staat. Ja. Ik uh, kom zeker van de week al een keer kijken om uh, de stikbaar, opbouw he? te bezichtigen, Want ik vind het altijd geweldig ja, het hoe dat leuk. museum helemaal verbouwd wordt. En dan zie ik lui schilderen en timmeren en doen. Ja, ja het is mooi dat mensen allemaal zo enthousiast zijn. We hebben heel, gelukkig heel veel vrijwilligers in het museum. Wel nooit genoeg, maar... Er zijn heel veel mensen die er nou betrokken bij zijn. Ja. En dat is heel fijn. Ja, je ziet, uh, en dat vind ik wel heel leuk, dat, die, uh, dat hele weekend en dan de, de, uh, de museum in zo doorlopen tot uh, november. Zie je eigenlijk al een, een, een, een opmaat naar de Formule 1, moet ik dan uh, voorzichtig ja, zeggen. Wel, en, dat en, nou is, ja, sorry. daarvoor ook. Mensen hebben het gevoel, historisch Grand Prix, ik zie die auto's weer. Uh, ja. het, het, het, het racegeluid is weer ja. een keer terug. Ja, zo over twee weken. Hè? Dan is het uh, historische kramp die zaterdag is. Dus eigenlijk zoals ieder jaar. Hele dag programma op het circuit: kwalificaties, races. En dan s'avonds de parade richting Zandvoort. Dat heeft ieder jaar wat voet in de aarde. Omdat ik jou niet te zeggen ben, dan weet je alles van. Maar het is er wel weer. En het is echt iets unieks. Want je ziet hoeveel mensen er komen kijken. Ja. Het museum is dan trouwens ook open. S avonds. Ja, dat wil ik de vraag. Het museum blijft dan s'avonds open? Ja, het een aantal mensen bewust. vroeg daarom namelijk. Ja, uh, ja dat is leuk. Van, ja. Iedereen die dan rond die parade loopt, kan ook nog een wandeling maken door het museum. Heel mooi. En dat is voor het museum ook belangrijk. Nou ja, dat, het valt bij die parade zeker op dat uh, ook dat groeien is. Uh, iedereen moest vroeger zo nodig op het Raad gaan staan. En gelukkig gaat men nu uh, ja. langs het parcours. Ja, je kan overal goed kijken. Het enige wat we niet in de parade hebben zijn de echte formulewagens. De racewagens, die kunnen gewoon de hobbels niet nemen. En uh, die motoren worden veel te warm als ze uh, ja. 30 km per uur het dorp moeten dus rijden. Ah, het is hartstikke uh, een hartstikke leuke parade. Uh, de, ja. Ja, daarna worden ze gestald in, uh, in uh, de Haldenstraat en in de Kerkstraat Kerkplein. Ja. En dan is het bommetje vol, want dan komt iedereen die langs de route stond, komt dan Kom, toch een er weer. En, mee. Ja, ja, maar ja. Maar en dat, iedereen wil fotootjes maken. Ja, ja, dat is geweldig, ja, maar dat willen we toch ook eens antwoord? Je wil Reuring, je wil uh, mensen trekken. Ja. Ja. Ja, misschien kunnen we volgend jaar een parade organiseren met uh, de huidige auto's. Ja, ik <laughs> denk niet dat Wat je zegt, het ligt ja. zo laag op de grond, want uh, er is inderdaad over gesproken over de, de oudere Formuleauto's. En toen kwamen inderdaad die, die hobbeltjes kwamen te sprake. Ja. En dat is, uh, is niet te doen. Een Cooper Formule 1 uit 1958, die kan dat nog wel, want die staat heel hoog op zijn wielen. Uh, dat is volgens mij twee jaar geleden geweest met de Lotus. Uh, nou, de, de Lotus heeft de, wel de, gedaan. Die, die zijn we gaan rijden. Ja, Maar dankzij de eigenaar. Die, uh, ja, ja, ja. Dat was de Lotus van Jim Clark uit uh, ja. 1967. Maar die eigenaar is heel enthousiast en die heeft dat heel voorzichtig gedaan. En dat is gelukt. Ja, maar het is ook raar. mooi dat die auto erbij was. Hè. Ons ja werk dat wordt het deze technische verhandeling tijd om de agenda te gaan doen, onze luisteraars. Ja, ja, Rob, uh, we kunnen er een uur over praten en dat gaan we ook zeker doen. Uh, dank voor je komst en uitleg. Dat graag gedaan. Aanstaande vrijdag om vier uur is de opening in het Zandvoort Museum. Daarna is de tentoonstelling doorlopend tot 3 november. En 1 november wordt het boek Wim Loos gepresenteerd. Yes. Ja, dank en voor je wel voor dan je ja, Dank je wel. En hij is ook te koop. Hij is ook te koop. Dankjewel. Succes met het programma. Dankjewel. Nou, Roy begon over de agenda, dus laten we dat gelijk maar uh, aansluitend doen, Roy. Ja, want uh, tot en met 23 augustus 2020 is er boven in het museum de Woendekamer in het Zandvoorts Museum. Tegelijkertijd, tot 25 augustus, is er ook nog de expositie Art with Pride, Pride and Prejudice. Druk, druk, druk. Ook in de Agatha-kerk is er een expositie. En dat is hoog bezoek, het gaat over de keizerin Sissi. Iedere woensdag en zaterdag van 2 tot 4 en zondags van half 12 tot 2 uur. Prachtig, en 25 augustus: Zandvoort Alive bij Strandpaviljoen Mango's en Brussels aan Zee. 28 augustus is er een zomeravondconcert. Amerikaanse spirituals met Onno van Dijk, een bariton, gleed vast op de vleugel in de protestantse kerk en aanvang is om half 8. En 29 augustus, alsof het altijd in Mango's is, de regenboogborrel voor jong en oud bij Mango's Beats Bar van half zes tot half acht. Uh, nou, 30 augustus hebben we gehad de opening van het museum van de tentoonstelling. 31 augustus feest op het plein, gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort en het vangt aan om 8 uur. Ja, en dan we hebben we het net ook over gehad, de historische Grand Prix die gaat plaatsvinden van 7 tot 9 september. Het is uh, correctie van 6 tot 8. Het is van uh, vrijdag tot zondag. En belangrijk is daarbij, 7 september is de parade in het dorp. En ja, 28 oktober hebben we het Oktoberfest. Dan drinken we alle bier in het dorp van Zandvoort. <laughs> Met lederhosen. Ik heb ze al besteld. Um, oh, dan jaren... ga ik dat zeker checken dat jij op je balkon staat. Ik reken erop dat heel veel van Zandvoort het goede voorbeeld zullen volgen. Het is elk jaar weer een, een heel leuk feest, uh, wat, wat toch wel aanslaat. En ja, het is oktoberfeest in september, want dat gebeurt in München ook. Het grote vat wordt in september aangeslagen. Goed, elke maandag, elke eerste maandag van de maand is er een nabestaande groep bij ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand om 10.30 uur 30 is er een digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone en dergelijke. Een digitaal spreekuur, dus je moet het eigenlijk al een beetje weten. Ja, dan is er ook elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien in de Vleemingstraat. Eh, ik kan daar helaas niet bij zijn, maar elke eerste en derde maandag van de maand van twee tot vier is er de supportgroep in de blauwe tram. Dus als u last heeft van de depressie wordt u daar niet mee ondersteund, maar juist om er vanaf te komen. Goed, dan gaan wij een beetje afsluiten. De techniek werd gedaan door Jelmer Koper, waarvoor ontzettend dank de regie trouwens ook. Roy van Buringen die heeft hem geassisteerd, waarvoor dank. Muziek is gedaan door Cor Draaier. Gert van Kuik en G. Rutte hebben de redactie gedaan. Gerrie ook nog bedankt voor de koffie. Uh, Roy, bedankt voor de presentatie. Ben, jou ook bedankt voor de presentatie. En, en de luisteraars kunnen gezellig blijven zitten. Om naar Goedemorgen Zandvoort krijg je u daarna ZFM Oud Zandvoort uit 2011. Waarin Edo van Teterode uitgebreid uit de doeken doet hoe het 1 april genootschap is ontstaan. Ik weet dat de loerers heb ik nog zien liggen op, op het strand. En wij danken natuurlijk ook Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie. En wij wensen iedereen een prettig weekend. Prettig weekend. Tot volgende week.